Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De storing bij Vodafone is nog steeds niet helemaal opgelost. Veel ziekenhuizen, gemeenten en winkels zijn daardoor slecht bereikbaar. Maar misschien wel belangrijker, ook het noodnummer 112 krijg je moeilijk te pakken. Het advies van de telefoonaanbieder is dan ook... Heb je 112 nodig, bel dan 112 met een vaste telefoonlijn... of download de app van 112 en probeer zo contact met hen te krijgen als dat nodig is. Vodafone denkt al te weten waardoor de storing komt. En is het netwerk over een paar uur weer op volle kracht, denken ze. Een opmerkelijke vangst van de politie. In Zeeland zijn drie vishandelaren opgepakt. Ze verkochten vissen die te klein zijn. En dat mag niet. De beesten moeten eigenlijk teruggegooid worden in de zee. In Utrecht wil de gemeente inwoners zelf laten bepalen... hoe er oud en nieuw moet worden gevierd in de stad. Daarvoor moet een zogenaamde burgerraad worden opgericht. Daar kunnen inwoners zelf bepalen of er bijvoorbeeld wel of geen pijlen de lucht in mogen live. En een spannende dag voor alle ruimtelovers. Vandaag wordt de Jupiter Icy Moons Explorer de lucht ingeschoten, oftewel de Juice. Dat zou eigenlijk gisteren al gebeuren, maar toen was het weer niet goed genoeg. Deze ruimtekenner legt uit wat de missie is van de Juice. Wij gaan natuurlijk naar Jupiter kijken en vooral de manen ook van Jupiter. En dan is er eentje vooral heel erg interessant voor ons. Uh, Ga niet Het heeft een eigen magnetisch veld, uh, een dikke ijslaag waarvan men vermoedt dat daaronder uh, uh, vloeibaar water en misschien ook uh, sporen van leven zijn. En dat maakt het dermate interessant ja, dat we daar echt een uh, keertje dichtbij willen gaan kijken. Als alles goed gaat, stijgt de Juice-zonde om kwart over twee vanmiddag op vanuit Frans-Guiana. En dan nog het weer. Het is een lentedagje, flink zonnig en overal droog. Alleen vanmiddag op sommige plekken kans op een bui. Toch vandaag een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De reserve in de hart van de ANWB. Door de bollevelden op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom. Een kwartier vertraging tussen afwit Abness en Hillegom. En 242 Middenmeer Alkmaar bij Boekele Meer 2 km file en 5 minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. Zet het lampje hey. nog aan bovenin? Welk lampje? Die. Nee. Oké. is het ja, hè? Ja. En zijn. En volgens mij. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, ik ken. 'Cause I'm an <laughs> Goedemiddag. Goedemiddag. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Morgen is het weekend en vandaag is het vrijdag. Hey. Oh ja. <laughs> nou, nah, nah. wat, wat, wat, wat een ongelooflijk goede, goede waarneming van je, Pim. Dank je. En mooi weer. Hè? Gisteren was het ook zo lekker. Eindelijk. Eindelijk. Het mag nog een graadje erbij van mij. Ja? Ja. Oké. Okay. Goed. Gaan we doen voor je. Oké. Okay. Ja? Ik uh, moet nog even een jingle zoeken. Ja, daar komt-ie. Roy van voor de Ja, daar zijn we weer. En Roy ook. Ja, daar is hij weer. <laughs> Ik blijf hem leuk vinden. Ja, toch? Want als er grapjes ontstaan, uh, is nu een jingle geworden. Ja, toch? Ja, ja, ja. ja Werdtijd. Ja, ah, je mag De elke keer opnieuw wil. inspreken hoor, als je wil. Ja. Dat dus, ga ik zeker doen. Dan ga ik wel oh. even met een echte microfoon voor jullie doen. Ah. <laughs> of iemand anders. Dan klinkt het misschien wat niet minder raar voor mezelf dan. Oké. Okay. Ja. Misschien dat ik iets inspreek dat jij er een uh, jingle van maakt, uh, Pim. Nee. Ja hoor. Maar, oh, oh, dat jij het inspraakt. Ja. Zandvoort is hard. Ja, ja. ja. Wat ja. is er nu weer, Roy? In Sanford in het Ja, ja zo is, zo is. zoiets. Ja. Nou, nou, nou, dat weet ik nog niet hoor. Maar oké. Okay. Oké. Okay. Nee, we gaan, we gaan het meemaken. Ja, Deze is ook leuk hoor. En grappig vooral. Daar gaat het toch ook om? Dank. Ja. Inderdaad. Ja, vorige week was ik er even niet. Ik zat druk in bespreking met uh, de gemeente. En uh, ja, we zijn natuurlijk druk met het buurtfeest. Daar kom ik zo meteen ook wel even op terug. Maar wat nog wel even... ...leuk is om uh, even terug te gaan... ...dan ga ik even twee weken geleden terug... Uh, Want het is een beetje... Een, ...afgelopen week best wel een rustig weekje geweest... Uh, ...voor ons, maar sowieso in het Zandvoortse media... ...maar... Uh, sowieso is... ...twee weken geleden de kick-off geweest... ...van Pride at the Beach... Uh, ...dat was een hele leuke uh, avond... Um, waar de, de plannen werden bekendgemaakt en zo. En daar was Van Tissite bij met een om een item op te nemen op beeld. En dat is natuurlijk terug te vinden op ons YouTube kanaal of uh, op uh, Facebook. Uh, verder hebben wij uh, ook nog uh, in de tussentijd Ayla van Kessel gesproken. Uh, die van, met de toneelvereniging Wim Hildering een, uh, een, een, een film heeft uitgebracht, die ook bij jullie op ZFM te zien was, trouwens. Um, daar heb ik uh, Ayla en uh, hoofdrolspeelster uh, Romy uh, over gesproken. En dat zijn, is een leuk interview geworden. Ook zeker de moeite waard om nog even terug uh, te kijken. En dan gaan we nu naar afgelopen week. Um, ja, afgelopen week de opening van... Uh, ja, dat is vorige week geweest. De opening van... Of afgelopen vrijdag geweest. De opening... ...van tentoonstellingen beroemd Zandvoort. Er uh, is een heel mooie en ook zeker de moeite waard om te bezoeken... Uh, ja, ...tentoonstellingen geopend over uh, bekende, beroemde Zandvoorters. En uh, er zijn er veel en dat is verbazingwekkend voor zo'n klein dorp. Uh, hele oude, maar ook uh, gewoon jonge mensen. Uh, waaronder uh, natuurlijk uh, onze enige, Johnny Krijkan, Frank Paardenkoper... We hebben onze DJ Re Raimundo, uh, we hebben Edwin Keur. Uh, en er zijn nog wel veel meer uh, gezichten uh, in, uh, in Zandvoort die uh, bekend zijn. Oh, en ook uh, vroeger natuurlijk een band hadden met Zandvoort. waaronder natuurlijk Philip Bloemendaal, de, de welbekende stem ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Uh, nou, die zijn allemaal te zien en ook speciale items uh, van deze mensen te zien uh, in het Zandvoort Museum. En, en nogmaals het is echt de moeite waard om maar even te kijken en wil je daar meer informatie over hebben, kijk de foto's in ieder geval op Zandvoortsite.nl. of uh, ga gewoon even naar het museum toe en kijk even op zandvoortsmuseum.nl en, daar, uh, en daar, kan je, daar kan je in ieder geval uh, uh, alles ja, zien ja. en wat ook leuk is dat ga ik voor jullie zelf even voor ZFM promotie maken ja, goed. Uh, acht, van 8 tot 13 uh, 8 april tot 13 of 3 juni uh, zal er een, uh, een, elke zaterdag een uitzending van Goedemorgen Zandvoort zijn, live vanuit het Zandvoortsmuseum. En uh, dan hebben ze steeds zo'n beroemde Zandvoorten of familie van die beroemde Zandvoorten te gast. Dus dat is heel erg uh, leuk. Ja, en, zeker leuk. Uh, ik heb uh, afgelopen zaterdag dat ik het mogen doen, dat ik de technieken uh, mogen verzorgen. Het ja. was uh, uh, Ger Loogman en zijn zus, die hebben het gehad uh, over G. Loogman. Een ja. heel bekende onderwijzer in wordt. En dat was leuk om te doen en leuk om te horen, ja. ja. Nou ja, uh, wie weet hangen wij er ook ooit, uh, Bim. Uh, jij als uh, techneut van uh, ZFM en radiopresentator. En... Uh, en uh... En Stand voor de zijde ja? ja. Zo, nee, nee, en Marja... Uh, oh, uh, oh o, we dus, hangen uh, daar, oké. Okay. Ja, we doen het samen. Nee. Ah, dat is ja, buiten Dat is dat hoekje waar die muis woont. Uh. Kees de Muis. Ja. Dan komen jullie in, mogen jullie in Kees de Muishuis wonen? Nee, hoor. Nou ja, het is ook natuurlijk Pasen geweest. Even snel weer door verder. Uh, pasen geweest, um, Jongeren werken. Uh, Zandvoort is op Sieden gegaan bij Jutters Met uh, een uh, paaspakketje. Dat heel lief is natuurlijk. En zo stimuleren ze de jongeren van Zandvoort ook even wat voor een ander te doen. En uh, daar zullen jongeren werken. Zandvoort uh, best wel, uh, ja, best wel uh, ja. druk met bezig. Zoals vanavond ook is er een speciale avond. Uh, met eten bij ma uh, Zonsondergang. En uh, dat uh, oh. ja, vanwege natuurlijk de Ramadan. Uh, oh. dus oh, dan. Daar... Ja. Plusput Zandvoort, wat meer informatie over te vinden. Ja. Nou ja, we hebben ook als Team Zandvoort. en dan zie je mij als Paashaas trouwens. Uh, uh, iedereen <laughs> een fijne Paas gewenst. Nou ja, dat maakt niet uit. Ja, wat wel ook een belangrijk punt is en blijft natuurlijk. want 20 april is de bewonersbijeenkomst. over AZC. in uh, Zandvoort Zuid, ja, hè, op ja. parkeerplaats uh, Zuid. En daar wordt dan uh, ja, een informatieavond gegeven. Maar ondertussen is de PVV Zandvoort. het al even voor. Want uh, ja, ze, ze spreken toch wel hun zorgen uit. Uh, ze hebben ook een paar vragen gesteld uh, aan uh, het college. En uh, willen daar ook graag uh, voor 20 mei een antwoord op hebben. Want uh, ze maken zich zorgen, sowieso de bewoners natuurlijk, de leefomgeving, de natuur was een belangrijk punt. En natuurlijk uh, ja, hoort dit wel op zo'n plek. ...aan de duimrand en is het wel voor een paar jaar, want meestal als er ergens iets geplaatst wordt... ...is dat wel voor tien jaar of twintig jaar en dan ben je er heel lang aan, zit je er gewoon heel erg lang aan vast. Ja, uh, ja de PvdA is natuurlijk uh, een partij die sowieso uh, altijd best wel... Uh, ja, tegen dit uh, ja, ja, in ieder geval uh, ja. toch wel, wel mee te, probeer te denken aan dit uh, probleem, dan moet ik wel een beetje op mijn ja moet ja, ja, ja, ja, ja. Ja. uitleggen want dat is natuurlijk een gevoelig onderwerp uh, neem me niet kwalijk, want ik ben, ik ben geen journalist van beroep, maar um, in ieder geval de PVV heeft er vragen over gesteld dat is het, het belangrijkste punt en um, uh, die vragen zijn terug te lezen op sanfordesai.nl. Dan kan je op het linkje klikken... en dan kom je uh, bij deze gestelde okay. vragen... en yep, de ja. informatiebrief uh, daarover. Dus ja. sanfordesai.nl is, uh, is, daar, uh, is daar te vinden. Verder uh, tot slot het buurtfeest. Ja, natuurlijk. Uh, ja. Het gaat deze dichterbij komen. Ja. 27 mei. En uh, uh, ja, ik moet zeggen... Die sponsoraantal, uh, dat gaat echt flink omhoog de laatste dagen oh, en daar zijn we enorm trots op. Uh, ik roep op, er kunnen er nog een paar bij, want we willen echt nog een paar leuke evenementen of activiteiten neer gaan zetten. Uh, er zijn nog een paar wensen bijvoorbeeld bij Sportservice, uh, waar uh, nog wat extra geld voor nodig is. Uh, er zijn nog een paar leuke elementen qua artiesten die we heel graag willen toevoegen. Uh, maar ook die verbindingen hè, en die samenwerking gaan creëren. Daar heb ik een paar oproepen. Dat is in ieder geval voor sponsors. Uh, het kan vanaf een, van een, van een bedrag van 100 euro sponsoren. Particulier kan ook. Het kunnen kleine bedragen zijn, kunnen grote bedragen zijn. Neem daar vooral uh, contact op uh, met info.zandvoortinsights.nl uh, en dan kunnen wij jou gewoon het lijstje sturen van wat de mogelijkheden zijn. Zowel uh, particulier als zowel zakelijk. Uh, verder zijn we nog op zoek naar organisaties in Zandvoort... Die uh, zichzelf willen presenteren. En dat uh, kan via een marktkraam, kan via flyeren. Dat kan voor een kleine bijdrage. En dan heb je een marktkraam en dan kan je die zo zelf invullen. Wat we wel proberen te stimuleren, want die, die vraag krijgen we heel snel: van ja, een informatiemarkt klinkt zo surf, maar het is ja. natuurlijk allemaal, helemaal hoe, hoe je zelf dat uh, in gaat richten. Want bijvoorbeeld. Uh, uh, speelgoedvijver komt, uh, die gaan uh, gratis spulletjes, uh, speelgoed uitdelen ja, voor, okay. de, uh, ja. voor de kinderen. Ja. En we hebben, uh, uh, hoe heet het, um, buurtgezinnen die gaat gratis suikerspin uitdelen. Ah. Weet je, zo, maak je, zo maak je een kraam wel aantrekkelijker en leuker. Dus ben je een Zandvoortse organisatie, stuur vooral een e-mail naar info en uh, wie weet, uh, ja, wie weet, sta je dan op die markt, informatiemarkt, en dan is het uh, gewoon uh, heel erg gezellig en leuk. En ik denk, ik verwacht, we verwachten ook heel veel mensen, want die kofferbakmarkt is er natuurlijk waar nog een paar plekjes vrij zijn. We hebben een kids area, er is een panna out stadion van, uh, van jongerenwerk, sportservice en Dirk van der Broek en het Fonds Sport. Uh, uh, sport en cultuur. Uh, we hebben heel veel muziek op het podium. Uh, we hebben een bingo, uh, een koffieconcert voor ouderen met Ampsing. Dat is een hele leuke band van Erik Kolen. Erik Kolen is helaas zelf niet bij, maar wel zijn band. Uh, die heeft een paar keer opgetreden in het Zandvoors Museum. Geweldige band om zeker bij te wonen met een koffieconcert. En binnenkort maken we natuurlijk het hele programma bekend. Het is wel een hele hap tekst. Ja, ja, ja. Maar Eigenlijk de eindconclusie is, wil je samenwerken, heb je nog leuke ideeën, wil je sponsoren, wil je helpen als vrijwilliger, stuur gewoon een e-mailtje naar info.zandvoortinsite.nl en dan uh, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. En gaan we dan op 27 mei voor de buurt Nieuw-Noord. Wat in 55 jaar nog niet echt is gebeurd. Een groot buurtfeest organiseren. Die van de Begin Vlemingstad, eind Vlemingstad laat gaat vinden. Je zegt een buurtfeest, mag iedereen er komen? Mag ik er ook komen? Iedereen, mag, iedereen in Zandvoort is welkom, want we willen ook het centrum met Nieuw Noord verbinden. Ah, want het okay. hoofdthema is verbinden: okay. de, buurt, de bewoners verbinden, de organisaties verbinden, maar ook het hele dorp met elkaar verbinden in Nieuw Noord. Ah, en okay. uh, ja, het is gewoon heel belangrijk dat deze wijk ook in de picture komt. En dat gaan ze natuurlijk ook doen... met de bebouwing en de, en de structuur in de wijk. Ja, maar ja, ja. dit soort dingen horen het er ook bij. Nou, geweldig. Bedankt. Ja. Dat weet ik weer voldoende. Ja, top! En tot slot, tot slot... Prewonen is hoofdsponsor geworden. Dat moest ik nog wel even bekendmaken. Ah, nou. Want uh, dat vinden wij natuurlijk... Ja, uh, ja geweldig. Nou, ja, heel goed van prewonen. Dus, uh, ja. Ja. ja. Belangrijke buurt voor ze, denk ik. He, ja. Daar. Ja. Uh, zeker weten, zeker ja. weten. Ja. Yes. Maar ja, dat was het uh, voor deze week. Ja. Oké. Okay. Nou, geniet van je weekend, van de zon, uh, op het strand. Ja, dat uh, is zeker, want het is druk op het strand. Dus ja. dat komt denk ik ja. helemaal goed. Absoluut. Okay. Hey. Dankjewel Roy. Tot volgende, Tot volgende week. week. Tot volgende week. Bye bye. Hoi, doei doei. Hoi. Nou, wat gaan wij verder doen? Pim? Uh... Sorry? Wat gaan wij verder nog doen? Muziek. Muziek. We gaan uh, allemaal cabaretliedjes doen. Ja, ja. Ik begin met een... Uh... Een Engelstalige Lumberjack-song van uh, Monty Python. Mooi, um... leuk laboren. Well, the yeah. weather for the whole area will continue much the same as the past few days. Temperatures 17 centigrade, that's 49 Fahrenheit. Winds will freshen later tonight to southwest force 6 or 7. And there will be showers, sometimes heavy in many... Oh, sod it. I didn't want to do this. I don't want to be a weather forecaster.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 The limping rude tree of Nigeria The towering wattle of Aldershot The maidenhead creeping water plant The naughty Leicestershire fleshy oak The flatulent elm of West Ryslip The Quercus maximus Bamber Gascoigni, And I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day. I cut down trees. I eat my lunch. I go to the lavatory on Wednesdays. I go shopping and have butter scones for tea. He cuts down trees.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 Eerder trees een oh, like dag. papa <stutters> I <tutters> I Oh nee, toch niet. <laughs>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 los. Ja. <laughs> Goedemiddag. Ik moet wel even lachen om jullie, hoor. Ja. Ik ja. afgelopen ik dacht. Oh, toch niet? Nee, <laughs> mooi. Ja, kwam even in de knoop. <laughs> ja, nee. Ik weet niet. Heb je nog tijd voor ons? Want vandaag is toch de nieuwe plaat van Metallica uitgekomen, hè? Ja, ja. Ik, uh, ik weet ervan. Ik heb hem nog niet besteld, helaas. Maar nee, dat komt nog Nee? niet geluisterd? Nee. Ik, ik wacht nog eventjes. Ik uh, laat me nog even gassen. Oké. Okay. Ik uh, erg benieuwd naar, sowieso. Ja, na een hele lange tijd weer, dus eigenlijk. Ja, ja zeker. Dat ja, heeft ja, ja. geduurd, inderdaad. ja. ja. Dat wordt weer een leuke uitzending voor je. De nieuwe plaats van Metallica. Ja, misschien ga ik daar wel aandacht aan besteden, inderdaad. Zou ik maar doen. In ieder geval een nummer draaien, dat is sowieso. Ja. Van het nieuwe album, dat zeker, ja. ja. Nee, wat leuk dat jullie Monty Python draaiden net lachen. Ja. goede oude ja, tijd. Er, komt er, er komen er nog meer aan, hoor. Ah, Oké, okay. nou ik uh, ga zeker luisteren. Ik vind het wel leuk, uh, Monty zeker. Python. Ja. Maar ja. wat ga jij doen aanstaande maandag? Uh, komende maandag uh, ja, ga ik weer, uh, weer terug naar de underground. Vorige week had ik natuurlijk de uh, grunge uh, behandeld. Dus wat meer radiovriendelijker. Uh, maar uh, komende maandag wordt het dus wat uh, extremer weer. Net zoals uh, toen met de Grindcore uitzending die ik had een aantal weken terug uh, ga ik de uh, uh, black metal behandelen. Okay. En dat is weer een uh, ja. Een, een subgenre van metal dat uh, ontstaan is. Dankzij de, de eerste golf van uh, black metal uh, muzikanten. In de jaren tachtig ontstaan. Uh, dankzij bands als Venom en Mercyful Fate en zo. Dat waren natuurlijk niet de echte black metal bands. Maar uh, ze hadden in ieder geval belangrijke invloeden al gebruikt in hun muziek. En uh, nou, die ga ik dan behandelen in het eerste uur van mijn uitzending. Uh, de echte oude bands. En dan de tweede uur uh, ga ik de, de Scandinavische black metal draaien, dus uh, okay. bands die dan uh, ja, dankzij de eerste golf uh, waren ontstaan. En, ja, later werd het ook in de rest van de wereld uh, populairder natuurlijk in Engeland, in uh, Amerika. Maar vooral in, in Scandinavië was het heel erg groot, dankzij bands als uh, Immortal, uh, Satyricon, ja, sommige allemaal bands die jullie waarschijnlijk niet zeggen, maar <laughs> Dark Throne en Dark Funeral. Dus het zijn uh, wel echt uh, extreme bands. Ah. Uh, black metal is zeg maar een, uh, een genre dat zich afsplitste van de vroege trash metal en de death metal van de uh, jaren 80. En kenmerkt zich thematisch gezien dus meer aan de heidense, satanische en uh, misantropische teksten. Waar anti-humanisme meestal centraal staat. Maar ook uh, depressie, zelfmoord, oorlog en genocide zijn uh, terugkerende onderwerpen. Heel gezellig allemaal. Ja, dat is echt en, uh, heel veel van de bands nemen hun ideologie ook serieus. En uiten dit op het podium uh, met veel spektakelentheater, waar uh, satanisme wordt gebruikt om te shockeren. Ja, ja. Uh, Venom was een van de eerste bands die dat uh, deed. En uh, Satanisme heeft gekozen om zich te onderscheiden om een, uh, een extremere vorm van heavy metal te maken. Nog extremer dan Black Sabbath destijds en Motorhead en, uh, en Kiss. En uh, ja, Kiss was natuurlijk een van de eerste die uh, gezichtsbeschildering uh, bekend maakte, wereldfaam uh, creëerde of maakte. En uh, dat is uiteindelijk ook overgenomen door heel veel black metal bands. Okay. Uh, dus ja, dat is een beetje uh, het uh, onderwerp wat ik uh, ga behandelen en uiteraard uh, met uh, bijbehorende geschiedenisles. Ja, uh, ja wat je, leuk. Uh, gewend zijn van mijn uitzending. Ja, maar, maar hoe komt het dat? Kijk, dat ze satanisme doen en zo, dat is leuk alleen maar. Maar ja. hoe komt het dat ze zo depressief zijn, die gasten? Want alles gaat over zelfmoord <laughs> nou, en ja, echt, echt, ja dat op, is, uh, het is een manier van uiting denk ik uh, okay. ja natuurlijk uh, dagelijks leven uh, maken we allemaal uh, minder leuke dingen mee uh, ja dood en uh, ja. overlijden van familieleden of uh, ongelukken of whatever ja het leven is natuurlijk een, een, een is zwaar ja. en en de muziek is daarbij een uitlaatklep voor de muzikanten en uh, ja, vandaar dat ze dus uh, vaak extremere muziek maken. En ja, dat is eigenlijk een beetje de reden. En, en ze zijn helemaal niet zo depressief. Ja, je hebt natuurlijk wel bandleden die het wel echt serieus nemen. en Black metal is, daar is dan wel... Uh... Echt uh, ja, wel heftig, denk ik ook. En um, zijn ze ook wel vaak wat. Uh, want er, komt, er kwam ook vroeger uh, veel kerkverbrandingen uh, voor hè, onder de black metal leden. En uh, er waren bandleden vermoord mortal andere bandleden. Dus ja, er, er is wel heel veel geweld ook in die uh, scene uh, ontstaan. Oh, wow. Dus het is wel ah. echt een extreme vorm van muziek uh, binnen het metal -jarre. Maar over het algemeen um, ja, is, is uh, geweld. Gewelddadigheid en, en, en moord. niet. Uh, ja, een standaard iets in de metal scene natuurlijk. Want metalheads zijn over het algemeen. gewoon hele vredelievende mensen. en heel. Uh... Ja, heel vriendelijk normaal gesproken. dus Mensen hebben altijd een slecht beeld van metalheads. Dat ze depressief zijn. En, en gewelddadig zijn. En, en ja, een beetje de zwarte schapen zijn in de familie. Maar ja. in werkelijkheid zijn die mensen onwijs uh, sociaal aangelegd. En ja. vaak ook hoog geschoold. Ja. En dat weten heel veel mensen niet. Dus dat is een beetje het verkeerde beeld. Wat, uh, wat de niet-metalheads hebben van de echte metalheads. Zeg maar. en, en dat is eigenlijk helemaal verkeerd. Uh, okay. ja dus uh, ja, ja in, de, in de black metal scene is het wel, uh, ja, zijn ook uh, heel veel extreme dingen gebeurd waar andere metalheads het niet mee eens zijn. Dus ja, het, het, is, uh, het is allemaal wat verder gegaan dan de bedoeling was. Met die chatverbranding ja. en alles. Ze zijn echt wel antichristelijk en zo. En uh, maar er zijn ook heel veel christelijke metalbands ja, uh, yeah, die dan ja. ook gewoon echt ex extreme muziek maken, maar. Uh, wel gelovig zijn. Dus het, ja. Uh, ja, maar het ja, goed, weet je, dat, dat vind ik nooit zo'n probleem. En je nee. kan ook vrolijk zijn en anti-religie. Mm -hmm. <laughs> ja, ja, weet je, het, het vrolijke past dan weer niet binnen, binnen nee. de metal uh, nee. Nee. scene. Dus zeg maar, ja, dat wordt gewoon vaak geassocieerd met dood en, en, ja. en horror en moord en dat soort dingen. Omdat dat gewoon, ja, dat is een beetje onderdeel van de imago. Ja. Ja, metal bands zingen niet over... Uh, ja, uh, vrolijkheid, ja. schaapjes en zonnetjes en linten en dergelijke. Dus, uh, er zijn ook een paar leuke t-shirts trouwens om te krijgen dat uh, een death metal of een black metal shirt, ik geloof dat het death metal is. En dan zie je dan een, uh, een roze t-shirt met death metal erop en dan uh, zo'n eenhoorn erop, weet je wel, dat heel vrolijk. Ja. ja, dat is gewoon een hele tegenstrijdigheid, want dat past gewoon helemaal niet bij uh, metal, maar het maakt het wel weer leuk. Ja, uh, ja, ja dat, dat is eigenlijk... Uh, ja. <laughs> ...waar metal dus natuurlijk mee wordt geassocieerd. Ja, ja. Ha. En black metal in dit geval, dus wat extremer. Ja, nou, ben benieuwd. Dus, dus uh, ben je fan van, uh, van dit genre, of zip genre van metal... ...dan uh, moet je zeker luisteren komende maandag uh, 17 9. april om 9 uur. En er komen heel veel uh, old school uh, black metal bands voorbij met veelal uh, hun eerste nummers, dus uh, de vroegste singles of demo's en dergelijke. Uh, ja, die, die ga ik vooral draaien. Dus meer aandacht voor de wat uh, onbekendere nummers. Oké, okay, 17, 17 april wel, ja. Ja, ja. ja, ja dat is komende maandag. Hè, ja. <laughs> ik ben af en toe een beetje ja. in de warme tijd. Ja. Maar 17, dat klopt. <laughs> <laughs> ik haal ook alvast een stukje van de agenda naar voren. Want ik wil iedereen erop te dat, dat uh, Metallica komt naar Amsterdam. Ja. Donderdag 27 april. En dat is al ja. over twee weken. En zaterdag 29. Johan Cruijff Arena. Ja, ja, klopt. Ik ben er helaas niet bij. Maar... Nee? Weer niet? <laughs> nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee ja, ik heb ze al een keer gezien ook. En ik wil ze al best wel een keertje zien. Maar nee, ik uh, denk... Johan Cruijff naar uh, dat... Uh, nee, streeks. Nee. Ja. Dus, uh, en de, de prijs, 95,20 echt... is dat de uh, moeite ja, waard? Ja, de prijs is ook wel veel. Dat soort vind ik. Dus uh, nee, dat doe ik niet. Ik heb met elkaar gezien. vind het mooi. En uh, ik koop er een muziek. En, uh, en daar blijft het bij. Ik hoef ze niet meer zo snel nog een keer te zien, denk ik. Ja, maar dan gaat 3 euro naar een goed doel. Ah, ja. Ah. Ja, ja, dat dan weer en 12 dan. euro ja. naar Mojo, of 12% naar Mojo, dus uh, al met al. Ja, dat is een ja. goed doel. Hey, hartstikke ja. bedankt. Nou, nou, ik ga ja, maandag ja, weer luisteren en uh, wij horen jou volgende week vrijdag weer, denk ik. He? Ja, ik hoop het. Ik uh, moet nog even kijken hoe mijn rooster is. Uh, ja, maar, uh, is mocht het niet lukken, dan uh, laat het jullie uiteraard weten. Ja, ja nee, daar dus spreek nee, je, je wat weer wat in. Bedankt. zeker. standaard. Oh, ja. Oké, okay, hartstikke bedankt. Bedankt. Hoi, hoi doei Marcel, doei doei. Doei. Nou... Wat zullen we, we gaan nu uh, Wim de Bie doen ja? met uh, uh, Billeritsie... en daarna Joep van het Hek met meneer Alzheimer. Heel mooi. Billeritsie, boterspritsie bij de thee. En als ik dood ga, neem ik Billeritsie mee. Maar ik ga nog lang niet dood. Daarom gooi ik Billeritsie in de sloot. Billenritzi als Britzi bij de thee. En als ik dood ga, neem ik Billenritzi mee. Maar ik ga nog lang niet dood. En daarom gooi ik Billenritzi in de sloot. In de sloot. Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed. Ik ben niet oud.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 Aan u te vragen. Mijn probleem. Is echt niet al te groot. Het gaat. Over mijn laatste dag. Als u toeslaat. Zo vlak voor mijn dood. Wilt u dan een. Beetje selecteren. Zodat ik de. Mooie dingen. Wel onthoud. Dus. Als ik in een stoel. Ik zit weg te teren dat ik nog even mag denken aan mijn vrouw met wie ik zoveel jaren heb gevreden. met wie ik zoveel jaren heb gewoond, dat ik nog een beetje weet hoe we het deden, omdat mijn eigen lijf mij dat dan nooit meer toont. Kijk, ik wil best een heleboel vergeten. Ik weet zo al twaalf vrouwen op een rij. Van zeker drie. Ik zou de naam niet eens meer weten. En de rest verzuipt ook in die grijze brei. Er is meer dan genoeg om mee te nemen. Pak mijn angsten. Mijn wanhoop. Mijn verdriet. Pak ze. Pak ze. Ik zal ze echt nooit claimen. Maar... Al dat mooie, neem dat niet. Ik bedoel, pak mijn geld, mijn leugens, pak mijn ruzies. Pak mijn iets te vaak verongelijkte toon. Maar laat aan mij die, die paar illusies en de liefde voor mijn dochters en mijn zoon. En één ding mag u zeker pakken.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 Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst. Dus dat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een kniphoog naar de mijne zonder angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst. Het bangst. Het bangst. Fan FM. Woensdag 19 april op ZFM Radio. Van 8 tot 10 uur 's avonds weer een aflevering van Fan FM. Dit keer met Karel Hulshoff die ons alles gaat vertellen over Raikoudar. Ja, je kunt wel zien waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. FEN-FM Als je ooit maar één nummer mag kiezen waarmee je naar een onbewoond eiland uh, ja. zou, uh, zou moeten gaan, dan zou wat, wat mij betreft dit wel een hele goede kandidaat zijn. fen SM. Ja, dat was uh, Ray Coeder. Met Little Sister. Ja. ja. En daarvoor was uh, Joep van het Hek met meneer Alzheimer. Ja. Ja, nog ja. even terugkomen op uh, uh, Ray Coeder. Volgende week woensdag gaan we dus een uh, ja. uh, FM-uitzending weer eens uh, in, in de eten gooien. En dan ga ik met Karel Hulshoff uh, wat dieper in op uh, het leven. en Maar vooral de muziek van uh, Ray Coeder. En het is leuk om al die verhalen te horen van... Uh, van ook zeker de, die Karel van zijn avond heeft. Dus uh, ja, heel ja. interessant en mooie muziek. Dus. En heel enthousiast. Ja, dat ja. Altijd, ja. De, ik vind het ah, altijd ja. leuk om enthousiaste mensen te horen. Ja, Daar ja. heb ik iets mee. Maar er zijn al die fans wel hoor. Die hebben zich erin verdiepen. Zo. Je ziet Mar Marcel er ook, ook zo enthousiast. Ja. Ongelooflijk, ja, ja. Heerlijk. Geweldig. En die Marja is ook zo enthousiast. Dus ja, wat dat betreft... Uh, hè? Ben ik enthousiast. Yeah! yeah! <laughs> We weten alleen niet waarover, maar voor de rest maakt het niet uit. Nou, over de maanlanding bijvoorbeeld? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Komt de expert ja. nog straks? Uh, ja, ik ga hem wel even bellen, maar ik weet niet of hij wat heeft. Oh, maar okay. hij heeft wel een verzoeknummer, dus ik laat hem eventjes op verzoeknummer uh, toe, uh, oh, toelichten. toelichten. Okay. Dus. Ja. Even kijken, wat hebben we? Stand voor het Goedemorgen, die heeft om tien uh, uur Paul Boels. Ja, goedemorgen, het uh, de... Morgenochtend om uh, tien van twaalf. tussen... 12. En ja. vanuit natuurlijk het, uh, het museum, natuurlijk aan live uitzending. Live vanuit het, museum. Uit ja. vanuit het museum. Ja. Uh, Paul Boels de, is een surfer die komt uh, vertelt over een unieke surftocht uh, van, uh, van Hoek van Holland tot Den Helder. Dat is een aardig stukje. En dan om uh, half elf uh, Willem Strooman met Hoorns uh, uh, Bazatijns Mannenkoor bij een klassiek uh, concert. Uh, om uh, kwart voor uh, elf komt Jan Hilkma Dietz, een voorstemming van uh, Karamba's wraak uh, van Hildering. Om uh, elf uur na elf en naar het nieuws, Robert Bloemendaal, zoon van Philip Bloemendal en uh, Rob de Lange over het boek De Stem van Mijn Vader, over beroemd Zandvoort. Om half elf komt Lona, marie Jose van der Kolk, populaire zangeres bij een tentoonstelling Beroemd Zandvoort. En om uh, rond kwart voor komt Jim Keur en Otto Wieriga, uh, ROW, vastgoed over ontwikkelingen van het project uh, Strijder. Oh, dat is ook Just. wel interessant. Ja. Ja, want, uh, daar ja. ben ik wel in geïnteresseerd. Ja. Maar het duurt allemaal zo lang. Ben jij daar, uh, wil je daar gewoon? De Strijder lijkt me een mooie locatie. Ja, ik denk veel te duur, helaas. Volgens mij moet je ook op dit moment geen nieuw huis kopen. Je moet nog een jaar wachten. Volgens mij moet je sowieso nog een jaar wachten. Want ik denk dat de, de rente nog wel wat meer oploopt. Zeker. Maar ja, de inflatie en zo wordt ook allemaal wat minder. De huizen worden laag, goedkoper. Dus nieuwe huizen zullen ook goedkoper worden. Ah, ik, ik, ja. ik denk ook heel gemeen... Heel veel mensen hebben heel duur afgelopen jaren een huis gekocht. Die komen allemaal onder water te staan. Ja, dat, dat, ja. dat is niet goed geweest. Ja, de meesten hebben natuurlijk wel een hypotheek van tien jaar of zo. Dus ja, ja. Het eerste jaar zal het nog wel mee. Ik uh, begin met, uh, zometeen met Freek de Jonge, leven na de dood. Oh, dat is een leuke, ja. Ja. ja. ja, en daarna heb ik een verzoeknummer van Marian van Roon met uh, Brigitte Kaandorf. En ik heb een heel zwaar leven. <laughs> Echt heel zwaar. Enorm zwaar. Zo ja. ontzettend ja. zwaar. Oké, okay, we beginnen met Freek de Jonge, met uh, Er is leven na de dood. Klopt. Of je christen hindoe bent...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 Ze dorft nou gebeuren, toen hij van elf meter schoot.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 Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik heb echt een heel zwaar leven. Nee.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 En dan denk ik, pff, het is zwaar geweest. Gelukkig is het al. Ah. En ze zullen bij hun praatjes ook wel zeggen, het is waar. Oh, wat was het leven van die vrouw. Verschrikkelijk zwaar. Nou. Ja, leuk, ja. <lacht> ik hoorde vanmorgen ook dat, uh, dat zij heeft ook op het Triniteitsmuseum in Haarlem gezeten. Ik ook. Een wat voor museum? Triniteitslyceum. Oh, oké. Okay. Ja, dat is op de Zeilweg, bij de Randweg daar. Ja, ja, ja. En dat is een paar jaar geleden gesloopt. En nu gaan ze er een film over maken, wat ook door haar gesponsord wordt. Dus oh. binnenkort kun je, Ja, ik ben heel benieuwd wie er allemaal te zien is. Hè? Ja. De oude leraren en zo. En uh, ja, heel benieuwd. Even tussendoor was dat. Dat, dat was even tussendoor. Even tussendoor. Ja. Ik denk niet dat er iemand uit Zandvoort ooit naar... Uh, nou, misschien als je katholiek bent, ging je vroeger naar de katholieke school. En Triniteits was een katholieke broederschool, dus ja. Ah oh ja? ja, ja. Ja, ik heb in Amsterdam op school gezeten. Ja, ik, ja. Ik, ik ken hier niets uit de buurt. Ik denk de meeste mensen naar het Cornet gingen. Ja, of dat naar uh, Sankt Maria, de wat jongere, ja. Maar goed, dat was even tussendoor. ja. Dus. Nog meer een leuke cabaretmuziek? Ik heb uh, uh, de Camelot-song van uh, Monty Python. De wie-song? de Camelot. Camelot. Oh. Camelot van uh, King Arthur en Lancelot. Uh, ja, ja. Wist ja. uh, je zo leuk als ze dan die paarden nadoen, dan hebben ze twee van die halve. Uh, die <lacht> kokersnoekersnoekers. Ja, ja. <lacht> ja, nou, ja, goed. <lacht> Dat gaan we ook vast horen, denk ik. Absoluut. La <lacht> Camelot. Camelot. Camelot. Camelot. It's only a model. Shh. Knights, I bid you welcome to your new home. Let us ride to Camelot. We're knights at the round table. We dance when we're able. We do routines, we call scenes scene, to footwork impeccable. We dine well here in Camelot. We eat ham and jam and lost. we're So many times given right, but our are we? We're cannot we sing from the fire. To push the Pramalot uh, On second thoughts, let's not go to Camelot It is a silly place Right. right Ginella, je bent een sigaar Als je in Nederland je klauwen uit je mouwen hangt Ze lijken wel maf Ze knippen je af Waardoor een vrije maar naar een partij verlangt De tegenpartij Is van jou en van mij De tegenpartij voor jullie en mee. De tegenpartij Maak iedereen mee De tegenpartij Daar horen we zo Is ogilent waar De druk is te zwaar Door de verzorging staat Die ons geen sterke ruimte laat dit land is in nood. Kleur ons ook hier rood, zodat die tweede kamer stakjes op de keien staan. De tegenpartij is van jou en van mij, de tegenpartij. Ja, het blijft een leuk plan. Ja. Wist je dat als ze echt mee hadden gedaan aan de verkiezingen... ze 27 zetels hadden gehaald? Ja. <laughs> Ik vind dat geweldig. Nog meer dan de BBB? Hè? <laughs> ja, nou, ja, bijna wel, ja. Ongelooflijk. Dus, uh, ja, goed dat ze dat niet gedaan hebben. Nee, nee, nee dat, uh, dat pleit wel voor ze. Ja, zeker. Nou. Ik heb nog een heel klein stukje jiskafet jiskafet ja, mooi. Tot het nieuws en dan gaan we daarna weer verder. Ja, ja. Okido, dit is mijn club. Paal Corné en Willem Meijer hebben daar een fantastisch nummer over uh, gemaakt. En uh, dat wilde ik nu graag uh, voor Bib gaan zingen. Hij ja, is voor jou, Bib. Ik was nog maar een jonge jongen toen ik werd uitgeselecteerd. Of ik een middagproef wou spelen, de club was geïnteresseerd. Toen ik thuis kwam en het vertelde, vloog mijn pa op mijn nek. En mijn opa kreeg net de ogen, ze voelde het allemaal te gek. En wat denk je? Ik werd gekozen op die dag zo lang geleden En voor ik het wist mocht ik voor het eerst Met de aardse mee. Dit is mijn kleur. Wedstrijd, de finale van de keuken. Absolute climax in de historie van de kleur. Ik viel in aan het eind van de verlenging met de brilstand nog op het bord. De koud was ik in het veld, of ik werd binnen de 16, grofweg onderuit gesjoerd.